Op deze zender zal even worden uitgesteld tot na deze wedstrijd. U bent bij Ajax Dynamo Zagreb. De vierde wedstrijd in deze campagne van de Champions League. En de vrije schop voor Ajax. En daar staat uh, ook Vertongen bij. En die zal wel gaan nemen. Na nou, Een kort tikje van Theo Jansen. Dat is uh, wat handiger om uh, het kanon stelling te brengen. De bazooka zoals ik die woorden veel hoor. En daar is het bazooka. Maar via een tegenstander gaat de bal over de achterlijn. En dus gaan we een uh, hoekschop krijgen voor Ajax. De zeven als ik wel geteld heb. En Bas gaat er maar eens lekker voor zitten. Bas ook maar met een kromme lopen was dit volgens ja. mij. <laughs> hoekschop vanaf de linkerkant. Eriksen, uh, want ja, kromme loop. De bal werd van richting veranderd. Dat kan je soms hebben. Eriksen dus uh, met de hoekschop. Boer richtte voor het doel. Selim komt nu naar de bal toe. En dan blijven de drie onder wie de twee centrale verdedigers staan rond de penalty stip. Die andere is Sien de Jong. Dan gaat de bal daar normaal gesproken komen. Daar is al de wereld dichtbij, maar de bal wordt weggekopt. Opgevangen dan door Ajax via Eno aan de linkerkant van het veld. Meteen terug naar Eriksen, die daar nog staat van de hoekschop. Dat kan. Nou, slingeren hem dan maar weer voor. Dat gebeurt ook nu, maar de bal is te scherper. Komt in de handen van de keeper. Die vind ik geen zekere indruk maakt in deze wedstrijd. Dit keer heeft hij de bal te pakken, maar het oog toch allemaal wat weifelend. 2-0 na een uur in de Amsterdam Arena bij Ajax. die Dynamo Zagreb, wat gebeurt er? En dat is de vraag aan Ronald van der Geer op de andere velden. Het belangrijkste natuurlijk voor Ajax is hoe gaat het met Real Madrid uit bij Lyon. Veel balbezit voor Madrid dat met 1-0 voor staat. Lyon probeert zo heel af en toe er eens uit te komen, maar heel succesvol is het niet. Wat valt verder op bij Bayern Napoli? Zware besturen van Schweinsteiger. Die zou tegen het Nederlands elftal wel eens kunnen ontbreken. Verder geen doelpunten daarbij aan Soeverein met 3-1 aan de leiding. En voor de rest valt op dat Milito kans op kans mist en dat inter Liel daardoor nog altijd maar 1-0 is. Balbezit voor Dynamo Zagreb. We zitten in minuut 60, oftewel een kwartiertje naar rust. Ajax leidt met 2-0. Redelijk soeverein. De Kroaten zijn nog niet echt heel gevaarlijk geweest als Soleimani, Over Kroaten gesproken. Kroatisch moeder en een Servische vader heeft de bal over de zijlijn laten lopen. En dus mag Dynamo Zagreb ingooien. Twee wissels al gezien aan de kant van Dynamo. Nog niet één aan Ajax kant. En uh, daar ziet het ook nog niet naar uit. Want ik zie niemand warm lopen. En dus kan Ajax gewoon met deze elf. Die het uh, goed doen natuurlijk. 1-0 van de wiel. 2-0 Soleimani. In de 20ste en de 25ste minuut. Gewoon verder gaan. En proberen de Kroaten verder van het lijf te houden. Soleimani komt de bal richting 1-0. En dat zijn allebei uh, 2 meter 10 jongens. Dus dat lukt wel. Uh, maar het balbezit is voor Dinamo Zagreb. Ja dat eruit kan komen via Kovacic. En dan uh, loopt hij zich eigenlijk vast. Krijgt daar de hulp. Hoestonderdvink nog bij van de ploegenoot Die hem in de weg loopt. En dan gaat de bal terug naar Vermeer van Meer Vertongen. tussen twee tegenstanders in. Terwijl hij notabene in zijn eigen straf staat, geeft de bal aan de rechterkant aan Al En dan mag Ajax er voetbal uitkomen op die manier. En ligt de uitweg dan hopelijk bij Anita, die hem meegeeft nu aan Theo Jansen. Het van de middenlijn terug naar Anita zou kunnen. Maar Jansen kiest ervoor om de bal even rustig breed te spelen en in de ploeg te houden. Dat is misschien wel verstandig ook. 61 minuten gespeeld. balbezit bal bezit voor Al Die troogt van de middenlijn nu Paas naar de Jong. De Jong draait weg naar de buitenkant. Soleimani aangespeeld. Soulemani, wat kan hij? Terug, breed, dat kan altijd in de middencirkel naar Jan Vertongen. Vertongen gaat nu de middenlijn over en uh, gaat kijken. Maakt een paar grote stappen en bedenkt zich om uh, hard naar voren te rennen bij die 2-0 voorsprong. Want via niet is de bal bij Eriksen gekomen. Maar Eriksen ja, heeft een paar uh, briljante ballen gehad, maar ook wat uh, knullig balverlies zoals nu. Als uh, uh, via Badelje de bal uh, terechtkomt bij Kovacic... Maar Kovacic heeft nog weinig goeds gedaan. Dit was wel heel aardig. Want dat brengt de bal terug bij Badelje. Badelje probeert in de diepte in van de Benjiraj te bereiken. Lukt niet. Hij neemt over. En nu kan het snel gaan. Maar Jansen houdt de bal even bij zich. En vindt dan wel Jan Vertongen aan de linkerkant. Laat nou, de bal in één keer kunnen geven aan Boerichte. Dat dacht eigenlijk iedereen. En iedereen ging er maar eens goed voor zitten. Maar de paas kwam niet. Hij is nog wel altijd aan de bal via al de wereld en van de wiel aan de andere kant van het veld dus. De rechter van de wiel wacht tot zijn tegenstander Kovacic komt, wil er dan omheen. Kovacic zet een voet tegen de bal en trapt hem dan zijn eigen dugout in. Voor zover er sprake is van een dugout, want je zit hier in de open lucht met een aantal gezellige stoeltjes op een rij. Ze zijn wel verwarmd geloof ik, dus wat dat betreft valt het mee. Wel, zo koud is het ook niet. Tomitschak wil ontsnappen voor die Dynamo Zagreb nu. Kan eigenlijk niet naar voren, dan maar terug naar Samir. Samir met een paasje naar Kovacic. Dat ziet er heel aardig uit, zeker omdat Ibanjes de linksback weer meekomt. Kovacic via Leko weer terug. En kan de bal dan breed geven op zijn aanvoerder Bordelje. Bordelje speelt de bal door naar Vida. Vida, Bordelje in de middencirkel. En naar voren naar Samir. Samir probeert zich vrij te draaien. Probeert de bal er binnen door te geven. Dat lukt ook. Als Bedji de bal heeft aan de rechterkant van het strafschopgebied. Strafschopgebied in is. Twee man tegenover zich. Anita en Vertongen. En nog altijd probeert te draaien en te kappen. En de bal voor te geven. Lukt net niet omdat de bal onderweg aangeraakt wordt door een ASZiet. En AS komt terug. Dan is het een forse overtreding van Vida. En Vida krijgt uh, een, een mooie kaart. Een gele, een uh, lichtgele. Bij het uh, ja, wat fletse geel van het shirt past het niet echt. Maar hij uh, krijgt hem toch van scheidsrechter Edkersen. En of hij er blij mee is, ik kan me niet voorstellen. Maar goed, hij uh, moet er maar mee zien te leven. Vrij trap voor Ajax, een meter of vijf voor de middenlijn. Ja, als het een mooie kaart is, zoals je zo prachtig omschreeft... dan zal hij er ongetwijfeld heel blij mee zijn. Het zijn mensen die ongelooflijk blij zouden zijn geweest met een uh, gele kaart. Strootman bijvoorbeeld. Balbezit is voor al de wereld. En het balbezit is voor Ajax via Vertongen Nu dat na 64 minuten doet. Vertongen die uh, wel ziet dat Zaker langzaam maar zeker wel drie, vier mensen op de helft van Ajax stuurt. Om daar wat storend werk te verrichten. Maar echt vol overtuiging gaat dat eerlijk gezegd niet. Ajax combineert er nu ook rustig omheen. Via Eriksen, via Van der Wiel, via opnieuw Eriksen. Mooie combinaties met uh, Soleimani die even wegdraait naar achteren. Waar hij naar voren had kunnen draaien. Maar dat niet zag omdat hij geen ogen in zijn rug heeft. Die zit er gelukkig ook bij hem gewoon in zijn hoofd. Dat scheelt een stuk. En dan ben je in ieder geval op de huwelijksmarkt nog ongelooflijk interessant. bal aan de andere kant naar Anita, die kan hem net koppen binnen houden en meegeven aan Boerrichter. Nou, fijn om te weten. De bal bezit voor AJ. Niet bij iedereen is dat zo hoor. Oh. Boerrichter heeft nog altijd de bal. Speelt hem nu terug op Anita. Anita opening naar het midden. Naar, de, naar Eriksen. En dan is het via 1-0. Al de wereldteam heeft. Ja, Ajax kan aardig combineren. Ik ben eigenlijk niet zo bang voor die Zagreb dat ze nog in de wedstrijd komen. Want het moet echt een mazzeltje zijn. Als het 3-0 wordt, jawel! De Jong scoort na een mooie aanval over 6-7 schijven. De buit is binnen. Het is mooi, het is fijn voor Ajax. Want Ajax overwintert. Dat is zeker. Of dat Europa League wordt, of misschien zelfs wel Champions League. Dat moeten nog twee wedstrijden uitwijzen. Uit tegen Lyon en thuis tegen Madrid. Maar Sim de Jong maakt 3-0 voor Ajax. Na nou, een mooie aanval. Ja, met de beslissende paas van de, Van de Wiel. Die dus ook op die manier op het scoreformulier komt. met een assist en met een goal. En je zegt dat terecht. Het is een aanval over 6-7 schijven. Terwijl ik jaren heb gedacht dat het ophield bij de schijf van 5. Blijkt dat dus vanavond niet in het geval. Goed gevoetbald. En makkelijk de defensie van de tegenpartij ontmanteld. En voorbij gelopen alsof ze er niet stonden. We hebben dat eerder gezegd. Ajax speelt vanavond prima. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar de tegenstander is echt zwak. Dinamo Zagreb heeft in deze wedstrijd niet veel te zoeken. En ik denk eerder gezegd in de Champions League ook niet. En dat blijkt al uit het feit dat ze vanavond niet alleen voor de vierde keer gaan verliezen. Maar dat ze na bijna vier wedstrijden ook nog geen goal gemaakt hebben. Kortom, nee, dat stelt heel weinig voor. Laat Ajax het vooral gebruiken om niet alleen een stap dichter bij de volgende ronde in de Champions League te komen. Met andere woorden, nog een paar goals erbij zou kunnen. Want het doelsaldo zou doorslaggevend kunnen zijn. Maar ook om het zelfvertrouwen wat op te vijzelen. Ja, want als Ajax gelijk speelt tegen Lyon. En de laatste wedstrijd verliest. En Lyon zou bijvoorbeeld winnen van Zagreb. Natuurlijk dik in zit. Dan zou het wel zo kunnen zijn dat het doel Saldo gaat tellen. Want uh, na de 0-0 in uh, Amsterdam. En zou het 0-0 in uh, Lyon zijn. Dan ga je daar naar kijken. Allemaal beschouwingen. Maar één ding is heel belangrijk. Ajax overwintert. Gaat dus in uh, februari verder. Sowieso in de Europa League. Maar het zou natuurlijk zijn in de Champions League. 3-0. Ajax leidt. Balbezit voor Samir in de middencirkel. Maar die raakt hem kwijt aan de Jong. Mooie beweging van de Jong. Schijnbeweging, daarmee is hij een tegenstander kwijt. Hier heeft hij vakkundig en adequaat van zich er afgeschud. Eriksen wordt dan aangespeeld. die mag de bal in alle vrijheid aannemen. Nu is van de Wiel gestart op de rechtervleugel, maar dat heeft Eriksen niet gezien. Of misschien zag hij het wel, maar vond hij het niet nodig om te pasen. Hoe dan ook gaat de aanval via de andere kant verder. Dat is de linker via Anita Boerrichter. Komt naar de bal toe, maar wordt door Anita over het hoofd gezien. Op zijn beurt de bal weer terug naar Vertongen. Kijk, nu mag je van mij. Als het 3-0 staat, wel eens hier en daar een hakje doen. Als je denkt dat dat leuk is in de wedstrijd. Nu vind ik het prima. Komt de diepe bal van Aldeweer... naar De Jong maar buitenspel. Vlag omhoog. Van een van de 34 officials langs de zijlijn. En uh, ik denk dat dat terecht is. Dit uh, buitenspelgeval. 67 minuten. De buiten is normaal gesproken binnen. Van de Wiel, Soulemani en Sim de Jong staan alle drie als doelpuntenmaker op het bord. Ja, dat is toch met name ook voor Van de Wiel. Maar ook voor de Jong die een uh, hele ongelukkige wedstrijd speelde in Zagreb is dat prettig en goed nieuws. Ja, het publiek, vak 14 en alles wat eromheen zit, de f hebben het bijzonder naar hun zin, maar ook de andere toeschouwers, zo'n 53.000, als er gevaarlijk aangevallen wordt, maar Benji rijdt de bal niet onder controle krijgt. En eigenlijk was dit een bal die je makkelijk onder controle moet krijgen, in één keer op het doel schieten. Het was een goede kans voor de Kroaten, maar het is echt een heel matig team. Ajax leidt met 3-0 na uh, 68 minuten spelen. En dan gaan we weer snel naar het matchcenter met Ronald van der Geer. Maar de doelpunt schaars zijn in uh, de tweede helft. Ook bij Ajax natuurlijk maar één. Maar over de andere zeven wedstrijden in de tweede helft is het ook uh, allemaal zeer matig. Doelpuntje van uh, FC Basel tegen Benfica. Daar is het 1-1. Dat is best verrassend als je ziet dat uh, de kansen tot nu toe... Met name voor Benfica-waren en dan de wedstrijd natuurlijk Olympique Lyon real Het is nog altijd 0-1 door de doelpunt van Cristiano Ronaldo. meer balbezit voor Real. Veel overtredingen van Lyon, maar de marge is dus nog te. Terug in de arena. 3-0 Ajax-Zagreb en buitenspel voor Sulemani. Dat verklaart het gefluit op de achtergrond als de grensrechter zijn vlag omhoog steekt. Maar voor de tweede keer in korte tijd doet hij dat denk ik terecht. We kunnen voor ons de collega's die uit Kroatië zijn meegereisd nog maar eens gaan beginnen aan hun verhaal. Dat zal niet zo erg ingewikkeld zijn, want een nieuwe invalshoek hoef je daar eigenlijk niet in te verzinnen. Want het verhaal ontvouwt zich eigenlijk al vrij snel in deze wedstrijd. Namelijk, Ajax is beter en de tegenstander is niet goed genoeg. En dat Ajax hier zou gaan winnen, daar twijfelt er eigenlijk denk ik, na een minuut of twintig helemaal niemand meer aan. Anita achter een tegenstander aankrijgt de hulp van Eriksen. Leko pikt de bal op, die eerst door Ajax wordt afgeslagen, die dan aan de zijkant uitkomt. Maar het duurt lang voordat de Kroaten wat verzinnen. Dan gaat de bal weer naar het centrum. Daar is het druk. Dan gaat de bal weer terug. Want daar is het niet druk. Maar dan heb je er niet zoveel aan. Simonic moet dan de nieuwe aanval van nieuwe impulsen gaan voorzien. Laat dat op zijn beurt dan ook weer over aan Vida. Dan gaat Ajax zelfs de verdedigers onder druk zetten. En is er voor het zaken eigenlijk helemaal geen begin meer aan. Behalve dus de lange bal. Maar die zijn ze in de regel kwijt. Nu loopt dat eigenlijk net één keer goed. Maar de diepe steekbal die dan vervolgens moet komen wordt door Ajax makkelijk onderschept debutant in het internationale voetbal gaan we zo dadelijk krijgen. Hij heeft wel al twee wedstrijden gespeeld in de league. En als Ajax weg is met de jong en misschien wel naar 4-0 gaat, is het niet van de wiel die de bal net niet krijgt. Maar de man waar ik het net over had, Jody Lukoki, gaat erin komen. 18 jaar jong, nog niet in de Champions League of wat voor league dan ook gesteld in het buitenlandse voetbal, zeg maar in het internationale voetbal. Maar wel... Dit seizoen al twee wedstrijden in de competitie. Eén doelpunt gemaakt. Hij gaat zodanig komen in het team van Frank de Boer. En publiek vermaakt zich kostelijk. Mario Sjitoen gaat ook komen. Dat is een speler van Dynamo Zagreb. En Zagreb was even in de aanval, maar Vermeer. Ik kan hem meteen meegeven aan de linkerkant bij Jan van Thor. Beweging bij Suleimani. Jansen heeft de bal heeft hij dat gezien. Suleimani is in volle sprint en omdat er niemand paast, blijft hij dat maar doen. Dan komt hij helemaal naar de andere kant uit. Daar heeft nu een toeschouwer gezegd. Ho maar, want daar is de zijlijn. Nu staat hij links buiten. Nou, dat is lekker. Zeker omdat Boerrichter er ook nog staat en de rechterkant nu door niemand meer wordt bevolkt. Zodat Van de bal nu moet terugspelen naar al de wereld. Daar gaat Ajax met de anderen, die dus niet zagen dat Suleimani zo aan het rennen was geslagen... Positioneel toch wat beter zijn best moeten doen. Nu stokt de aanval via Anita terug ja, naar Soleimani dus, links. En dan een 1-2'tje met uh, Eriksen. Nog maar een 1-2'tje met Eriksen, dat ziet er allemaal aardig uit. Nu in het centrum duikt De Jong op, gaat de bal naar toe. De Jong neemt de bal aan, boom, schieten! En een halve meter over. Goeie actie. Mooi aangenomen, en één keer in de loop op de borst mee, tegenstander op het verkeerde been. Eén keer laten stuiteren en schieten, maar dus over. Ja, we gaan nu dus uh, die uh, wissel krijgen bij Dinamo Zagreb. Zegt genoeg, Samir eruit, uh, een van de belangrijke spelers. En Chitoum erin, 19-jarige Kroaat. Uh, hij krijgt uh, nog wat minuten, ja, die wedstrijd is opgegeven. En dus geeft hij uh, Samir uh, rust. En Sulemani gaat naar de kant, Jordi Lukoki gaat komen... En uh, dat is leuk, zijn debuut op uh, het internationale uh, veld. Sulemani krijgt een uh, hartstochtelijk applaus. Hij heeft gescoord in de 25e minuut. En dat is altijd belangrijk als jij de 2-0 maakt. Dat deed hij ook in Zagreb. En uh, uitgebreid uh, geeft hij applaus terug en wordt nu... Aan de kant door Henning Spijkerman, door Dennis Bergkamp en door zijn hoofdtrainer Frank de Boer. Ook uh, omhelst en kan terugkijken op een, uh, een redelijk succesvolle wedstrijd. bal op Boerrichter. Boerrichter op de huid gezeten door Vida. Kan de bal pakken, wegdraaien naar binnen toe. Komt er een voorzetpunt strafselgebied. Je kan zelf, hij gaat naar de grond. Is er een overtreding gemaakt, schrijft er staat er met zijn neus bovenop en vindt van niet. Simoniets blijft heel cool bij het uitverdedigen. Zo kan het Zagreb daar serieus werk van gaan maken. Zou er eens een keer voor de verandering iemand voorin bewegen. Zodat er iemand aan speelbaar zou zijn. Maar voor de tiende keer gebeurt dat niet. En dat betekent dat Ajax de bal weer heel makkelijk terug heeft gekregen. 1-0. Makkelijk, makkelijk, makkelijk. Wegdraaien aan de linkerkant. Ruimte bij Anita. En als het Zagreb wel probeert om daar wat druk te zetten. Doet Anita het verstandigste. Namelijk de diepe bal spelen. Heeft de pech eigenlijk dat die bal via een tegenstander over de zijlijn gaat. Ingooi voor Ajax. Kwartier nog. Dik. En de buit binnen zoals we dat eigenlijk al een aantal malen eerder concludeerden met de 3-0 voorsprong. Ja het is wel prettig natuurlijk dat je in zo'n wedstrijd uh, even er lekker tegenaan kunt. Omdat je komend weekend een zware uitwedstrijd hebt tegen FC Utrecht. En uh, dit is uh, ja, ook wel een beetje vertrouwen tanken met name natuurlijk voor Van der Wiel. En voor de Jong. Eriksen heeft de bal gekregen. Hij krijgt hem niet even lekker mee van zichzelf eigenlijk. En dan is Lukoki voor het eerst in balbezit naar Eriksen. Eriksen probeert de bal rond te spelen. Of terug te spelen. Richting de buitenkant. Maar dat lukt niet. En dan kan Zagreb overnemen. Maar nu wilde ik zeggen dat het lukt niet. Maar van de wiel wordt teruggevloten. Doorschrijfster Atkinson. 73,5 minuut gespeeld. 3-0. En ik ben zo benieuwd hoe het in het matchcenter is. In het match moet je van iedereen de goed hebben. Andy. Maar wat nog veel leuker is, is dat bij Olympique Lyon Real het 2-0 is geworden voor Real. Weer een doodspelmoment Of althans een spelhervatting. Een penalty van Cristiano Ronaldo. Iets te makkelijk gegeven. De overtreding van Dabo op Cristiano Ronaldo. Het was eigenlijk meer een botsing. Maar de Italiaanse scheidsrechter Rizzoli legde hem op de stip. En de Portugees benutten deze wedstrijd. Verder nog, uh, Bayern Napoli, daar is het 3-1. Zes gele kaarten maar liefst, door Kuipers gegeven. Aan Italianen en aan Zunica. Twee keer. Dus daar staat Napoli met 10. Dan zou je bijna die moeilijke naam ook twee keer moeten uitspreken. <laughs> kwartiertje nog te gaan in Amsterdam bij Ajax Zagreb. Van de wiel Soleimani de Jong maakte de goals. Ajax leidt en Ajax heeft uh, de bijden, normaal gesproken binnen via Lukoki nu balbezit. Lukoki aan de rechterkant draait en wacht en kijkt of van de wiel komt. Van de wiel komt. Van de wiel verspeelt alleen de bal. Dan loopt Lukoki er weer achteraan. Ibanez bij de achterlijn is er dan eerder. Kan hij een hoekschop voorkomen? Nou, voorlopig wel. Ramt de bal dan vervolgens weg en krijgt hem ook nog bij een van zijn ploegenoten. Chitoum, invallen. En dan kan uh, Dynamat Zagreb weer eens naar voren lopen via Rai een andere invaller... die nu in duel is met Vertongen, diep op de helft van Ajax. Daar de bal eigenlijk verliest in de duel, maar wel een collega staande bij weet... Chitoum, om de bal alsnog op te pikken. Maar daar is het al zo druk dat ze, de Kroaten de bal alsnog verliezen. Ajax heeft de bal zo snel als ze hem af en toe kwijt zijn... zo makkelijk krijgen ze hem eigenlijk ook weer snel terug. Ja, Lorenzo Ebeschidio staat klaar aan de zijkant... Ik zat net te denken, zo, af en toe doe ik dat nog wel eens. Ik, uh... Valt mij nooit op? Nee, dat, dat weet ik. Het, is, uh, uh, het zou voor Van der Wiel leuk zijn als hij een uh, applauswissel zou krijgen. Ik zou, als ik van de boer was, uh, daar toch over nadenken. Er werd uh, toch een paar keer flink uitgefloten hier in uh, de arena. En de stand geeft er aanleiding toe. Het zou uh, misschien wel eens mooi zijn en kunnen als hij. Een, uh, ...een wisseltje krijgt, maar dan zou ik niet Ebeschidio als gesprek uh, neerzetten. Die staat in ieder geval wel klaar om in te vallen. En Van de Wiel heeft de bal, maar Ajax speelt de, speelt de bal rustig rond. 3-0 voor, uh, een minuutje of uh, 70 gespeeld in de wedstrijd. Dus uh, is het uh, bijzonder prettig zoals Ajax... Uh, Rond speelt en ziet men hier op het grote scorebord ook dat Real Madrid met 2-0 voorstaat tegen Olympique Lyon. Moerrichter Anita is de combinatie op het veld waar 1-0 de bal in de middencirkel krijgt. En ziet dat als hij snel van links naar rechts draait dat het elftal van Dynamo Zagreb wel probeert mee te kantelen. Maar dat ze vaak net te laat zijn. En dat je het maar snel doet dat je er altijd ruimte aan overhoudt. Nu duurt het eigenlijk allemaal net te lang. Zodat de jong die de bal wel krijgt aan de rechterkant uiteindelijk toch weer in een soort doodlopende straat terecht gekomen is. Maar daar uh, steun ontstaat. Koki in een combinatie met Van de komt niet van de grond. Dan krijgt Van de Wiel de bal tegen zijn hand. En komt er een vrij schop aan voor uh, Dynamo Zagreb. De wissel van Ajax konden zich al aan. Dirk Boer richtte naar de kant. Hartelijk bedankt voor uh, bewezen diensten. Want hij blijft zich toch in razend tempo ontwikkelen deze buitenspeler en hij wordt vervangen. We noemen hem al door Lorenzo in de studio. Ja, hij heeft goed werk gedaan, zowel aanvallend als verdedigend. Dit zijn toch wel wedstrijden waarin je veel leert. En een boerrichter heeft ook aangetoond dat het een leergierige jongen is. Doet het uitstekend, wordt toegezongen door het sfeervak 4-10. ...bij Ajax. En uh, ja, Boerrichter is uh, in korte tijd uitgegroeid tot een uh, publiekslieveling bij Ajax. En dat zal hem goed doen. Ik hoop dat hij uh, met de voetjes ook nog op de grond blijft staan. Van de Wiel heeft een uitstekende wedstrijd tot nu toe gespeeld. Raakt de bal uh, aan en de bal gaat over de zijlijn voordat, uh, wie was dat, invaller Benji Rai gevaarlijk kon worden. De inworp is genomen en een andere invaller, Chitoen, uh, raakt de bal kwijt aan Eriksen. Lopen, dat gebeurt wel via Lecocchi, niemand heeft dat gezien. En uh, ja, ik, maar dat telt niet. En dan komt de bal aan de andere kant terecht bij de vo voor de voeten van Ebersilio. Die gaat wat uh, wandelen. Kan de bal in het midden kwijt bij De Jong. De Jong met een handige lichaamsbeweging is twee man kwijt. Pootje haken denk ik, ja, pootje haken van Leco. En een vrij schop voor Ajax, die dan door Eriksen snel wordt genomen. Maar de scheidsrechter was er nog niet helemaal klaar voor. De Jong lag bovendien nog op de grond, wordt nu overend getrokken door Jansen. En dan mag de vrij schop van Ajax dus nog een keer... De trainer van het Zagreb staat eigenlijk al de hele tweede helft te ijsberen buiten zijn duckout En is, denk ik op zijn zacht gezegd, ontevreden met wat hij van zijn pupillen heeft gezien. En terecht, want dat stelde erg weinig voor. Vrij schop Ajax, 12 minuten nog. Jansen wil ook wel op het scorebord. Nou ja, dit is geen vrije schop in, het doel, of in de richting van het doel, maar breed naar al de wereld. Jansen krijgt de bal terug en kiest dan voor Ebesilio. En Lodero gaat zich melden bij de bank om als derde wissel te komen als Eriksen de bal heeft. Eriksen... Uh, aan de zijkant. Uh, misschien is hij wel het, uh, slachtoffer. het volgende slachtoffer. Mooie beweging van Eriksen. Wordt flink op de huid gezeten door Leeko. Maar komt er prachtig uit. En Ebencilio voor het eerst balbezit via Anita. Anita naar Jansen. Jansen naar Eno. Eno naar de rechterkant. Goed het spel verplaatst. Al de wereld inspelen. De jong mooie aanval. En uh, Lukoki die er net uh, te weinig mee kan doen. Overname van Dynamo Zagreb. Via een van de eenvallers, Chitoum en een diepe bal. Vermeer twijfelt wat of hij naar die bal toe moet. Dat doet hij. Dan is hij op de rand van zijn strafgebied eigenlijk te laat. Maar bovendien, Tomicak is daar in duel met Anita. Je kan je ook afvragen waarom een keeper het überhaupt in zijn hoofd haalt om daar naartoe te lopen. Want het duel is eigenlijk in volle gang. En je hebt wel ergens onderweg het gevoel dat Tomicak sneller is dan Anita. Maar dan nog hoort die keeper daar volgens mij niet te komen. Ook omdat de rugdekking nog door Vertongen wordt gegeven. Het loopt goed af omdat de bal over de achterlijn gaat en er gewoon een doeltrap volgt voor Ajax. Maar... Ik vond het niet heel erg sterk van Vermeer, die volgens mij een verkeerde inschatting maakt. Maar goed, het mag. 3-0 voor, 11 minuten voor tijd. Ja, hij heeft al zo weinig te doen. Hij denkt, ik wil ook een beetje in de buurt van de bal komen. Een keertje, één keertje in de tweede helft. Lodero gaat komen, krijgt de laatste aanwijzingen van Henny Spijkerman. Heeft de aanwijzingen van Frank de Boer gekregen. En ik denk dat het heel simpel is, die 3-0 voorsprong vol, volhouden, vasthouden. En proberen uh, hem groter te maken hoe is mogelijk. Lukoki uh, heeft een goede actie. Nee, geen goede actie, want het gebruikt zijn lichaam. Het frele lichaam. Tegen uh, Ibanjes, de iets stevige Ibanez. Wissel is uh, Eriksen inderdaad die naar de kant gaat. En zijn vervanger is Lodero uh, Maatje van Suarez. Ja, wat zullen ze elkaar uh, missen? Dat is toch ook iets waar je eigenlijk uh, nooit bij stil staat. De twee uh, uit Uruguay, Lodero natuurlijk ook naar Amsterdam gekomen, Dat Suarez dat wel heel erg op prijs stelde toen de tijd. Maar ja, die is nu weg. Lodero zit hier nog. Zo hard is het voetballeven dan ook af en toe. Nou ja, het hoort erbij. 10 minuten voor tijd. 3-0 de voorsprong voor Ajax. Het balbezit voor Dynamo Zagreb via Biciraj, de invaller. Hij probeert een steekbal te geven aan een van de aanvallers die denk ik buitenspel de zou hebben gestaan als hij de bal zou hebben gekregen. Dat is uh, Tometschak. Die krijgt nu alsnog de bal. Staat hij geen buitenspel en legt hem dan aan de linkerkant. Ibanjes die een voorzet geeft. En bij de tweede paal de zesde official inderdaad vrij had zien staan. Maar merkwaardigerwijs wilde de zesde official de bal niet in het lege doel tikken. Terwijl hij toch van die prachtige schoenen aan heeft. En nog gepoest ook. Balbezit voor Ajax. Bal gaat naar voren naar Simeon. de Jong. Nou, een uh, leuk uh, kerstje op de taart. Zou mooi zijn in die slotfase voor Ajax. Zoals aan de linkerkant Hebbesilio de bal heeft. Hebbesilio met aardige bewegingen. En houdt ook wel van een beetje showen bij Vida. Speelt de bal naar Anita. Krijgt hem terug van Anita. En dan gaat hij een beetje op snelheid richting de achterlijn. Voor ze moet komen. Ja, hij schiet via Vida over de achterlijn. En dus mag Ajax een hoekschop gaan nemen vanaf... De linkerkant, ja en daar uh, zou normaal gesproken Eriksen aan de hoekschoppen gaan nemen. Maar Theo Jansen denkt, ach ik heb niet zo verschrikkelijk veel gelopen vandaag. Ik kan het uh, makkelijk doen vanaf de linkerkant waar ik het ook vanaf de rechterkant steeds doe. Theo Jansen bij de hoekschop. Vijf mensen in het strafstofgebied, vijf mensen van de Ajax spel te verstaan. De scheidsrechter zegt wat mij betreft kan het. Nou gaat Emicilio naar de bal toe, die gaat er met een boog overheen. En op de rug denk ik van al de wereld, die heeft dus geen idee waar die bal naartoe gaat. De snelheid is er ook wel uit, de bal gaat wel in de richting van het doel. Wordt makkelijk door Kelava de keeper opgepakt. En dan kan zaken hem nog een keer gaan counteren. De diepe bal, die is helemaal zo gek niet. Naar Shitoum die neemt hem wel aan. Van 20 meter, schiet en een metertje naast. Dat is ook zo'n gekke poging nog niet. Eigenlijk voor het eerst in de tweede helft dat dat doel van Ajax serieus onder vuur wordt genomen. Mario Shitoum de invaller, doet het. Nadat hij even kort wegdraait van ik denk Lodero... En ik zit naar de herhaling te kijken. Dat scheelt echt hoog uit een centimeter of 15. Dat is helemaal zo'n slecht god nog niet. Nee, terwijl meer daar naar keek alsof hij hier meters naast ging. En de eh, zit wel voor Ajax. Is 3-0 nog altijd de voorsprong. Van de Wiel. Soleimani in de eerste helft. De Jong in de tweede helft na 65 minuten. En we zitten nu in de 83ste minuut. Dus moet er weer iets leuks gebeuren. Uh, het publiek is al verwend en iets leuks gebeurt er als de Jong de bal terugkomt. Lodero kan hem niet onder controle krijgen. En was niet slecht gedaan, maar wel een hensbal geconstateerd. Want Lodero, of was het buitenspel van de Jong, dan is er wel heel laat gevlakt. Nee, Lodero uh, krijgt een vermaning van Atkinson dat hij de bal met de hand had meegenomen. En dus vrije trap genomen door Kelava. Aan de linkerkant van het veld komt die bal dan uit voor de voeten van Kovacic. En dan terug naar Ibanez. Ibanez, dan maakt Ajax weer de ruimtesklein en jaagt het de tegenstander op. Die er nu trouwens voetballend wel aardig uitkomen. Zo aardig dat zelfs van de Wiel een overtreding moet maken op Kovacic. En er een vrij schop komt voor Zagreb, de hoogte van de middenlijn. Als u de radio nu pas aanzet of gewoon niet goed geluisterd heeft in de eerste 83 minuten. Dat kan ik me ook goed voorstellen. Ik niet. Dan kan ik u vertellen dat het 3-0 staat voor Ajax. Door goals van van der Wiel, Soleimani en Siem de Jong. De laatste scoorde na 65 minuten. Dat betekent dat we eigenlijk al 20 minuten kijken naar een duel dat gelopen is. Waarbij Ajax, maar dat geldt voor de hele wedstrijd, veel beter is. Waarin de tegenstander teleurstelt. En waarin er eigenlijk geen veldje aan de lucht is geweest voor de ploeg uit Amsterdam. Al de wereld kopt een bal weg. Dat doet hij bijna verkeerd. Maar Vertongen kan er nog op tijd bij komen. En via Van der Wiel en Vertongen gaat Ajax in de aanval. Bal naar de Jong. Die nu... Uh... Ja, hij lijkt wat meer achter de spitsen te spelen. Dan lijkt Lodero wat door te schuiven naar voren. Zelfs Vertongen komt nu. Maar Vertongen komt niet in balbezit. Omdat achterin Simonic de bal opgevangen heeft. En via Vida gaat de bal naar de rechterkant. En kan Verzalco de bal naar voren spelen. Maar hij wordt opgejaagd door Ebestilio. En dermate goed dat. Uh, ik wilde zeggen dat het balverlies daar was. Maar er wordt overtreding gemaakt door Eno... En mag uh, Dynamo Zagreb een vrije trap gaan nemen. Nogmaals gezegd, als Real Madrid, en dat zit er dik in, van Lyon wint. Komt Real op 12 punten in groep D. Ajax uh, op 7 punten op de tweede plaats. Lyon op, met 4 punten op de derde plaats. En Dynamo blijft met nul punten onderaan staan en is zo goed als zeker uitgeschakeld. Zo is de stand van zaken in groep D. En iemand die alles weet van alle andere groepen is Ronald van der Geer. Het is maar eens naar die groep D waar Real nog altijd op 2-0 staat tegen Lyon. Bij Lyon ook. Lyon net wel in de buurt is geweest met een kopbal van Briand op de lat. Ja, verder komt eigenlijk Lyon niet. Speelt wat opportunistischer. En ja, Madrid heeft daar wel antwoord op. Wat verder opvalt, Bayern München-Napoli het kaartenfestival. Het is 10 tegen 10. Want ook Bad Stuber is er inmiddels afgestuurd door Kuipers met uh, twee keer geel. Dat overkwam uh, Zuniga, de Colombiaan van Napoli ook al. Maar het is ook 3-2 geworden nadat Bayern met 3-0 voorstond. Kort voor rust, een doelpunt tegen en nu weer een van diezelfde man. Fernandes uit een vrije trap. kopbal van hem, 3-2. Daar is het dus nog heel spannend. Schotfase Ajax-Tagreb 3-0 is het. Ibanez krijgt geel de Argentijn. Die wat uh, al te fel en enthousiast doorging op Van der Wiel. Nadat hij eerst uh, zelf met hoogstandjes dacht de tegenstander in de luren te kunnen leggen. Toen dat mislukte en zo gefrustreerd raakte dat hij geel pakte. De man die zijn carrière begon bij uh, het prachtige Boca Juniors. Waar toch fantastische voetballers vandaan komen. Wat dacht u van Maradona bijvoorbeeld of Tevez of Riquelme. Om er maar eens een paar te noemen. Ajax uh, valt aan. Maar ziet dat Ibanjes, daar is hij weer, de bal overneemt. En kan pasen ook op Chitoum. Chitoum wil die combineren. Dat wil hij graag met Betsy Rai. De twee invallers. Maar Betsy Rai loopt zich stuk op 1-0. En dan is er bovendien buiten spel gezien. Door de vijf aan de overkant. Dat is heel gek, hè, ik ja. dat ineens. Ja, dat is echt twee minuten geleden dat, dat die man stond te vlaggen. En Hedkinson die uh, fluit dan uh, uiteindelijk. En dan kan het spel verder gaan met Ajax, met Ebersilio. Ajax, dat uh, lijkt het een beetje uh, gehad te hebben, mooi uh, te hebben gevonden. 3-0 is natuurlijk een uitslag waar je absoluut voor tekent uh, vooraf. Maar als je na 65 minuten met 3-0 voor staat en zoveel overwicht hebt tegen een hele matige tegenstander, doet overigens niets af aan de prestatie van Ajax. Dan hoop je dat het 4 of 5 of misschien wel nog hoger wordt. Zover is het niet. Ajax staat op 3-0. Vertongen heeft de bal in de as van het veld. Speelt hem naar Siem de Jong. De Jong naar buiten naar Anita. Anita naar Ebenstidio. En zo gaat het lekker. Lekker kant van het veld. Nog maar eens uh, proberen om daar spitsen te bereiken. Of Jansen in dit geval, die dan in duel komt met zijn tegenstander en uiteindelijk een duwtje uitdeelt. Scheidsrechter die er weer dichtbij staat. Dat kun je hem wat dat betreft wel uh... Meegeven deze Atkinson. Hij zit er vrij kort op eigenlijk. Heeft ook dit gezien en een vrij schop gegeven aan Zagreb. Simonic heeft de bal centraal achterin. 87 minuten gespeeld. 3-0. Nog altijd de voorsprong voor Ajax. Ibanez draait weg van Van de Wiel. Die nu als rechtsback echt op de helft van zijn tegenstander staat. Om de linksback van de andere op te jagen. Dat zegt ook wel wat. Dan komt er een diepe bal van de keeper op het hoofd van Eno. In de middencirkel ploft die bal dan voor de voeten van een van de Kroaten. Badelje die met een mooi hakje probeert om ploeggenoten te bereiken... maar uiteindelijk toch maar weer inlevert bij Ajax. Dan ontstaat er een linie daarachter. Paniek bij Vida, die de bal een hijs naar voren geeft. En die bal komt dan voor de voeten van Anita's, omdat er ook maar een Kroat in de buurt is. Vroeger krijgt Vermeer nog een keer de bal. En naderen we zo langzaam maar zeker de slotfase. Ja, die is uh, ruim ingegaan. Publiek zingt nog en juicht nog. De rest zie je de eerste mensen nu richting de uitgangen uh, gaan. Terwijl er een slechte ballen is van al de wereld. En, uh... Tomečák probeert de bal richting het doel probeert te schieten. Ja, hij gaat met een beetje fantasie richting het doel. Maar wel heel ver er langs. En dus is er nu ook een tweede bal in het veld. Gelukkig. Oeh, oe, bijna gaat de zesde man die gaat hem pakken. Oh, dat is de vijfde man. Maar hij liet het over aan Vermeer. Bal bezit voor Ajax. Goeie aanval via Lodero. Lodero, slecht, nou, wilde ik zeggen slechte bal. Maar Lukoki krijgt de bal. Lukoki schiet. En via de vingertoppen van Kelava. Gaat de bal langs het doel. En dus de hoekschop voor Ajax. Weer even een kleine uh, opleving van Ajax. En dat levert slechts een hoekschop op vanaf de linkerkant. Het zou voor het publiek leuk zijn als er nog een vierde valt in de slotfase. Want zoveel is er niet uh, te beleven geweest in de laatste 15 minuten. Plus het feit, dat hebben we eerder gezegd, het doel zal er echt een belangrijke rol gaan spelen in deze pool. Dus elke goal is er één. Hoekschop komt, wordt uh, door de keeper, oeh, wat een nou nood verwerkt. Ik denk dat er een verdediger bij de eerste paal uiteindelijk voor nodig is om de bal daar een uh, tikje te geven voor de volgende hoekschop. Dat lijkt me Badelje geweest. De volgende hoekschop komt er in ieder geval. Bijna komt die met zijn eigen doel. Dit keer is de hoekschop kort genomen. En moet de bal dan via Ebeschilio en Nodero voor de goal komen. Dat lukt niet omdat ze eigenlijk met z'n tweeën verzanden in. Hogeschoolvoetbal was er zelf uiteindelijk ook niet veel meer van snappen. Dan kan de tegenstander overnemen en meteen paas ook naar Rij, Die dan eigenlijk vakkundig door Van de Wiel met ballen al de zijlijn wordt overgeduwd. Van de Wiel heeft de pech dat hij ter van de middenlijn. Want daar gebeurt het. Hetzelfde bal het laatste raakt. en Dus een ingooi nog voor Dynamo Zagreb. We zijn de negentigste in naans. Ja, dat is leuk. Applaus. Nou, dit is een soort applauswissel. Gregory Van de Wiel werd zojuist uitgeroepen tot Siet van de wedstrijd. Ik denk dat, dat ook wel terecht is. Hij heeft een doelpunt gemaakt, assist gehad. En uh, is uh, uh, daarmee krijgt hij prachtige bos Bloemen. Daar ben ik van overtuigd. En dan kan hij uh, weer thuiskomen vanavond. En wij niet. Tenminste, niet met Bloemen. Uh, Bal bezit voor de vrienden uit Zagreb. Terwijl de laatste seconden ingaan in deze wedstrijd. En Ajax met 3-0 voor staat en zeer goede zaken doet vanavond in groep D van de Champions League in de Pool. Met Real Madrid, met Dynamo Zagreb en Lyon. Tomatschak nog een keer op avontuur voor Dynamo Zagreb. Daar krijgt hij Leco als assistent mee. Dan verspeelt Leco de bal en kan er een counter komen voor Ajax. Ladero aan de bal. Twee mensen mee. Ebisilio en Lukaku. Ebisilio wordt aangespeeld. Een sliding van Simonic voorkomt erger. Lukaku komt niet bij de bal. Ze komen allemaal niet bij de bal. De overname van Kovacic. Terwijl de vierde official aan de zijkant zegt, er komen twee minuten extra tijd bij. Heeft iets een paasje in huis. Dat, oh, dat is wel een lekker balletje zo even binnendoor bij Chitoum. Uiteindelijk lost de verdediging van de Ajax het net op tijd op. Dan kan de ploeg uit Amsterdam nog één keer gaan aanvallen. In de extra tijd dus aangekomen deze wedstrijd. 3-0 is het voor Ajax tegen Dynamo. Met balbezit voor Anita. Anita naar Lodero. Lodero kortspelend uh, naar Ebesilio. Ebesilio halverwege de helft van Dynamo Zagreb uh, speelt de bal... In de voeten van Theo Janssen. Janssen, anita Anita naar uh, onze grote vriend Eno, Eno naar de Jong. De Jong naar Van der Wiel. En die trainer aan de zijkant. Wij zitten in de 92ste minuut. Die man die staat te schreeuwen en te wijzen. 3-0 staat het voor Ajax. Uh, en ze blijven nog steeds zonder ges uh, gescoorde doelpunten. En ook zonder punten. Dynamo Zagreb en hij... De trainer staat als een gek te wijzen en te zwaaien. En zegt, jongens, allemaal naar voren. En zie je hem, Bas? Ja. <laughs> allemaal naar voren. Hij is in ieder geval serieus met zijn vak bezig. Ajax komt nog een keer Lodero. Ja, als je allemaal naar voren gaat, dan is er dus niemand meer achter. En dat betekent dat het 4-0 wordt. Lekker coachje, hoor. Daarbij zagen Heeft hij heel goed gezien. 4-0 in de slotfase. En zo krijgt het publiek in ieder geval dat deel dat de moeite heeft genomen om te blijven zitten. Tot de laatste seconden van dit duel nog een goal voorgeschoteld. Nicolas Lodero, de invaller, schuift de bal uit een niet eens zo heel makkelijke hoek. Op volle snelheid onder de doelman door. Die is geklopt voor de vierde keer vanavond. En zo krijgt de score niet alleen een behoorlijk aanzien. Want 4-0 zijn cijfers die ertoe doen. Zoals we dat een aantal malen hebben gezegd, bewijst Ajax zichzelf een uitstekende dienst. Met het oog op het wellicht belangrijke doelsaldo in deze koel cool, Want 4-0 in de Champions League, dat telt. Jazeker, en ook voor het Nederlandse voetbal is dit natuurlijk uitstekend overwinningen... Tellen voor de puntjes en dat soort uh, zaken. Zodat je meer teams. Hoe hoger je staat op de Europese ranglijst. hoe meer teams je bijvoorbeeld in de Europa League. en de Champions League kunt krijgen. 4-0, gejuich, blijft uh, gezang. En dan fluit Atkinson voor het laatst. 20 e minuut 1-0 van de Wiel. Na kracht, actie van Eriksen. 25 e minuut 2-0, Solanari. 65ste minuut 3-0, de Jong. En zojuist 92 e minuut Lodero 4-0. Ajax doet fantastische zaken wint met 4-0 van Dynamo hebt. en is zeker van overwinning. Europees voetbal op Radio 1. E. Morgen vanaf 7 uur flitsen van de Europa League met om 7 uur PSV Hajbol. Oh, dat is een lekkere zeggen die zit erin.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 Dit is Radio 1. Het is zes minuten over half elf. Freddy van met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen in Amsterdam is de politie vanavond opgetreden tegen voetbalsupporters. In de binnenstad was het hier en daar onrustig en ook op en rond trein- en metrostations waren ongeregeldheden. Zo liet de politie bij Muiderpoort een trein stilzetten omdat passagiers met elkaar op de vuist waren gegaan. Het waren fans van Ajax en Dynamo Zagreb die vanavond in Amsterdam tegen elkaar speelden. De politie haalde de trein leeg en pakte enkele passagiers op.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 NOS, langs de lijn Ajax, Dynamo, Zagreb, het is 4-0 van de wiel. Solimani, Sim de Jong en Lodero waren de doelpuntenmakers. We gaan even naar het matchcenter, naar Ronald van der Gier die alle wedstrijden voor ons heeft bekeken. Laten we even groep D afmaken. Lyon tegen Real Madrid. Madrid gewonnen, mag ik hopen? Ja, Madrid gewonnen voor het eerst. Hè? In vijf, over, uh, vijf wedstrijden dat men daar uh, mocht spelen. Voor het eerst is een keer een overwinning voor uh, de Spaanse ploeg. Twee doelpunten, een uh, vrije trap en een penalty van Cristiano Ronaldo. Overigens zijn honderdste die penalty voor Real Madrid in officiële wedstrijden 105. Dan heb je een aardig uh, gemiddelde. Maar uh, ja, als je de pool wil afronden, Real Madrid doet dus wat het moet doen. Het wit met 2-0. Van Lyon. Goed zo, dat is goed nieuws. Even dan A, B en C op een rijtje. Munchen had het nog even moeilijk, hoor ik je zeggen. 3-0 naar 3-2 uh, afgelopen? Ja, afgelopen uh, 3-2 gebleven. Ja, heel gek, want Munchen was eigenlijk heer en meester. Gomez uh, scoorde niet alleen drie keer, maar kreeg ook nog wel mogelijkheden. Dat gold ook voor Ribéry. En wat andere spelers van Bayern München, ja, kort voor rust dan toch die 3-1... Die, die nog op het bord verscheen naar de vrije trap, die Fernandes binnenkopte. Ja, en in de tweede helft was het dominante bij Bayern er wel wat af. En ja was het eigenlijk met name zeer ruw, wat we zagen, uh, van ook de Italianen. Want die uh, weten natuurlijk wel van wanten en knokten zich eigenlijk in de wedstrijd. Kuipers, de, de Nederlandse scheidsrechter, had zijn handen echt vol aan dit duel... Trok negen gele kaarten. Waaronder twee aan Zuniga de Columbiaan. En Holger Badstuber. Dus uiteindelijk eindigde het met 10 tegen 10. Fernandes maakte nog een goal uit de vrije trap. Die hij binnenkopte. Maar uiteindelijk is het bij 3-2 gebleven. Dus wint Bayern München wel zijn wedstrijd. En dat was het allerbelangrijkste voor de ploeg uit München. De andere wedstrijd in die pool ging tussen Manchester City. Dat op bezoek was bij Villarreal. Real. Die wedstrijd is ook in het voordeel geëindigd voor de ploeg waar we dat wel van verwachten. De ploeg van Nigel de Jong die 90 minuten speelde. Yaya Touré maakte de eerste Balotelli uit een penalty, de tweede. En op aangeven van Balotelli maakte Manchester City... na rust ook nog een derde treffer. En dus is, uh, kunnen we in die pool de stand gaan opmaken. Bayern staat daar soeverein aan de leiding met 10 uit 4. City is nu de nieuwe nummer 2... Op drie punten. Napoli heeft er vijf. En Villarreal, dat is de conclusie na deze dag. Is definitief klaar in Europa. En kunnen we wat pool A betreft dus doorstrepen. Het gaat daar om Bayern, Napoli en Manchester City. Ja, wel spannend, overigens. Ja, een wel leuke pool. Zeker. Ja, zeker. Groep B, de uh, groep van, uh, van Inter. Hoe staat afgelopen tegen Lille? Ja, Inter heeft uiteindelijk met 2-0 gewonnen van Lille. Het was een beetje de avond van Diego Melito die dan eindelijk weer eens in de basis mocht beginnen. Ja, waarschijnlijk zo gedreven was dat hij kans op kans miste. Hij maakte overigens wel een doelpunt voor Inter. De tweede nadat hij eerst drie of vier kansen had gemist. Samuel opende de score al na 18 minuten uit een corner van, van Snijder. En eh, zei ik 2-0, het is uiteindelijk eigenlijk 2-1 geworden. Ja. Omdat Liel kort voor tijd nog iets terug doet via De Melo. Het heeft eh, niets meer afgedaan aan de overwinning van Inter. Misschien dat de goal tegen toch nog aangeeft... dat de ploeg niet helemaal lekker in zijn vel zit onderaan hè, in de Serie A. De, de, de, de trainer had ook al gezegd... ja, ik ben niet de Wizard of Oz. Um, langzaam maar zeker zal er best een verbetering zichtbaar zijn in ons spel. Maar verwacht geen eh, wonderen. Nou ja, in elk geval wel een, een prima resultaat in de, in de Champions League. En daar gaat het uh, natuurlijk voor een groot deel om. Die trainer was... Ranieri. En dan die andere wedstrijd, Trapzon Spoor tegen CSKA Moskou. Ja, die is uh, geëindigd zoals die ook begonnen is. Daar uh, is het 0-0 uh, gebleven. Nog wel wat kansen gezien voor uh, de Russen. Maar uiteindelijk dus uh, gewoon een 0-0 uh, stand. En in die pool is Inter de leider CSKA Moskou op vier punten. En Trapzon op vijf en Liel op twee. Ook daar is het dus nog buitengewoon spannend. Dan nog één te gaan, hè. De groep C met uh, Man United daarin. Dat tegen uh, die uh, club uit uh, Roemenië <laughs> speelde. Ha, probeer het nog één keer. Ha, doe het nog één keer. Oetje, <laughs> Lougalac. Ja, heel goed. Ja, die seizoenkaart heb je te pakken, hoor. Ja, het is uh, uiteindelijk 2-0 geworden. Uh, het was echt ongelooflijk. Want Manchester United speelde met wat spelers die normaal gesproken wat minder kansen krijgen. Owen en Berbatov met wel Rooney erachter. Dat waren de spitsen. En die mochten het vandaag uh, laten zien. Nou, die hebben het niet echt laten zien. Kans op kans. Met name die Berbatov. Met enige regelmaat toch vrijgezet voor die uh, Roemeense doelman. Maar die, die krijgt een heel klein standbeeldje. Want die heeft er een heleboel uitgehouden. Heeft er dan ook voor gezorgd dat Utsilu uh, Galac met een goed gevoel weggaat van uh, Old Trafford. Uiteindelijk is het 2-0 geworden. Valencia op aangegeven van Owen. En uh, op aangegeven van uh, Park heeft Rooney de 2-0 gemaakt in uh, de tweede helft. Ja, Manchester United heeft gewonnen van Utsilu Galac. Daar zullen geen uh, kamervragen over gesteld worden. Benfica Basel is uh, uh, uiteindelijk... In en uh, nou moet ik even kijken, want nu Ben is het is volgens mij gewoon 1-1 gebleven. Ja, 1-1 gebleven. Benfica heeft dan echt heel veel kansen gekregen. Een doelpunt gemaakt via Rodrigo. En uiteindelijk door Wietzel is die Rodrigo nog twee of drie keer voor de doelman van Basel gezet. Maar Hugel de aanvoerder in de 64ste minuut. Prachtige aanval over de linkerkant en uiteindelijk randstafs op gebied. Hij vrijgespeeld en schoot hij de bal in de goal van Benfica. Waardoor het daar op 1-1 eindigt. Ja, spannend en, in die poel dan. Daar is het ook spannend. Het zijn wat dat betreft best nog pools waar je mee voor de dag kan komen. Maar ook daar is alles dus nog dicht op elkaar. Benfica heeft daar nu tien punten. Manchester United heeft er acht. Of, uh, nee, Benfica heeft er acht. Manchester United heeft er acht. Basel heeft er vijf. Ja, Noachaloo doet voor de lol nog mee. Manchester United, Benfica. Dat is de volgende ontmoeting in, in deze pool. Oké. Okay. Televisies kunnen uit. Dankjewel, Ronald. Oké. Okay. Dat was het matchcenter vanuit... Uh... Onze redactie, vanaf onze redactie hier één verdieping hoger. We gaan weer even terug naar de Arena Twan van Peperstraten met Sim Dion. Sime, met wat voor gevoel sta je hier? Nou ah, ja, voldaan. Uh, goeie... We hebben wel een uh, goede wedstrijd neergezet, denk ik. En het belangrijkste was dat we vandaag in ieder geval zouden winnen. En uh, ja, 4-0 is helemaal een goed resultaat. Ja, deze 4-0 gaat wel Europa over, hè? Ja, dat was een uh, mooie uitslag en uh, ja... Wat ik zei, het belangrijkste was inderdaad die drie punten en dan, uh, nu de volgende wedstrijd is uh, helemaal cruciaal. Hoe leuk is het voor jullie dat uh, Van der Wiel die eerste maakte, juist hij die in zo'n fase zit? Ja, tuurlijk. Uh, wij als team steunen hem altijd. En uh, ja, als hij dan die eerste goal maakt in zo'n wedstrijd, uh, ja, dan is het mooi voor het team en uh, helemaal mooi voor hem. Team de Jong was dat vanuit de nog luidruchtige arena met Wand van Peperstraat. We zijn natuurlijk nog op zoek naar andere Ajaxide om een reactie te horen op deze finale-overwinning op Zagreb. We hopen dat dat voor Elven nog gaat lukken. Voordat het zover is, uh, nog even naar. Uh, Douglas, die Nederlander wordt, want terwijl politiek Den Haag afgelopen week in de greep was van Mauro, kreeg een bekende voetballer officieel het Nederlanderschap. Douglas, de verdediger van FC Twente, geboren en getogen in Sao Paulo in Brazilië. Maar vanaf vandaag heeft hij de Nederlandse nationaliteit. En dat gebeurde allemaal tijdens een ceremonie in het stadhuis van Enschede. Een reportage van Edwin Cornelissen. Het is een heel mediacircus op het moment dat Douglas het zaaltje betreedt. Voor hem ziet hij het rood-wit-blauw van de Nederlandse vlag. En een schilderij van Beatrix. Maar de camera's die registreren vooral de voetballer en zijn gezin. En moeder En dan kan de ceremonie beginnen. zelf is het is op het moment waarop Douglas officieel Nederlander wordt. Ja, ik ben heel blij hier in het land. Ik ben heel hier. Ik ben heel blij. Nooit krijg ik de kans om te in Nederland. Maar enkel nu ben ik een Nederlander. Ja. Voel je je ook echt een Nederlander? Ja, ik voel het wel. Mijn cultuur ga ik nooit meer vergeten. Maar, maar de laatste paar jaar ik voel ik echt gewoon Nederlander. Ik ben heel blij in het land. Ja. Ik ben heel gevecht hier. Dus dit is wel een bijzonder moment. De consequentie is wel dat je de Braziliaanse nationaliteit ja. moet laten gaan. Hè? Ja, klopt. Maar ik weet voor de voorde daarom heb ik gekozen. Ik ben alleen, ik ben niet meer bij Ik ben echt in Nederland. Ik lees de tekst voor en dan zeg je me zo meteen na uh, wat ik je vraag te doen. Het is aan burgemeester Den oudste om dat plechtige moment te bezegelen. Hoe is dat eigenlijk voor u om uh, zo'n beroemde voetballer een Nederlanderschap te verlenen? Nou, hartstikke leuk. Het is, uh, hij is ook heel happy mee, dat kun je zien. Hè? En het is een, een leuke vent. En hij moet ook van het moment genieten. Dat dus is voor mij een leuke middag. Het is een beetje pikante timing natuurlijk, hè? Nu het hele land overhoop ligt in dat geval Mauro. Ja, dat is natuurlijk uh, heel, heel lastig. Iedereen begint mij er ook over natuurlijk en, uh... Het enige wat ik ervan kan zeggen is dat, het is mijn opvatting, dat wij een open economie zijn. We komen de jaar ook veel mensen uit het buitenland nodig hebben om onze economie te laten draaien. Laat dan veel mensen ook zich welkom voelen hier. En laten we dan zorgen dat de regels die we hebben ook op zo'n doelstelling uh, toegepast worden. Er zal gezegd worden, ja, een voetballer wel en Mauro niet. Hoe kan dat nou? Ja, er zijn altijd verschillen in omstandigheden en verschillen in regels die gehanteerd worden. Dat heeft niks te maken met, uh, met, met geld of andere dingen. Dat heeft wel te maken met het feit dat iemand een bijzondere omstandigheid heeft... waardoor een bepaalde procedure kan worden toegepast. Dat speelt hier. En dat is ook, dat is ook prima. Dat is hem ook zeer gegund, zeg ik maar. En, uh, en ik weet ook zeker dat de, de mensen die daar niet aan voldoen, die ze moeilijk zitten... En net als Mauro, dat die dat, ook, dat die dat ook wel snappen. En dan het officiële moment? Verklaart u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 Een van de toeschouwers, FC Twente-voorzitter Joop Munsterman. Ja, ook blij, hè, voor Douglas? Nou ja, kijk, wij kennen hem natuurlijk 4,5 jaar. We hebben hem vanaf augustus 2007 binnengehaald. En vanaf de eerste dag wilde hij, wilde hij eigenlijk ja, Nederlands leren en Nederlands uh, spreken. Geen Engels, geen Spaans, geen Portugees. Dus, nou ja, voor hem is het... Uh... Uh, de beloning voor uh, al het werk dat hij heeft gedaan om dit, dit te halen. Dus u weet als geen ander wat het Nederlanderschap voor hem betekent? Ja, dat kan je wel zeggen. Hij is gelukkig getrouwd en uh, heeft zijn dochtertje. Dus ja, het betekent veel voor hem. Ja. Kan nog wel eens heel goed uitpakken voor het Nederlandse voetbal ook, toch? Ja, nou ja, goed, daar, daar bemoei ik me niet mee. Maar, uh... U bent van de club, hè? Ja, nou, voor hem... Ja, dan gaat het eigenlijk om, niet zozeer om de club en om het Nederlands voetbal. Maar dit gaat meer om de mens dus denk ik. En als dan de officiële ceremonie erop zit en Joop Münsterman Douglas omhelst... Ja. Kom, zeg. richt de blik zich natuurlijk ook op de toekomst. Want spelen voor Oranje, ja, dat is toch de grote droom he, van Douglas? is ook mijn droom. Ik hoop dat het goed komt. Dat ik misschien snel mogelijk van Nederland spelen. Want even uitleggen, het EK komt er natuurlijk aan... maar uh, officieel mag je dan nog niet voor Nederland uitkomen, hè? Nee, officieel niet, omdat uh, voor de FIFA moet jij vijf jaar in, in Nederland wonen. En dat is pas in september volgend jaar? Ja, klopt. Maar heb je ook een regel dat je voor, voor de vijf jaar kan te spelen. Maar de mensen staan er bezig. Ik wil er niet geval verder. Dus je hoopt op dispensatie en je hoopt er dus bij te zijn uh, in Oekraïne en Polen? Ja, wat ik zei, mijn droom. Ik hoop dat ze al, snel mogelijk voor Nederland spelen. Vanaf vandaag dus... Nederlander Duclus, voetballer van beroep. Het zijn u zeer gegund. En wees een gelukkige Nederlander. Zo is dat. Dukles dus een Nederlander geworden. Vanaf vandaag is hij dat. Een bijdrage was dat van Edwin Cornelis. We zijn in de afwachting van Frank de Boer, trainer van Ajax. In de tussentijd meld ik u dat Robin Haarzen... De tweede ronde heeft bereikt van het ATP-toernooi in Basel. Hij uh, rekende in zijn eerste partij af met een Zwitser. Tio Dinelli, zetstanden waren 6-2 en 7-6. Cio Dinelli, 30 jaar, uh, die kent u wellicht niet. Hij werd op het laatste moment opgeroepen nadat de Brit Andy Murray... zich met een spierblessure had afgemeld. Dan een verrassing bij uh, de WK Squash in Rotterdam. Want de Australische Rachel Grinham is uh, bij die WK Squash uh, verrassend uitgeschakeld. Als derde geplaatste oud wereldkampioen verloren in de tweede ronde... in vier games van een Mexicaanse, Samantha uh, Terren. Nummer 15 op de plaatsingslijst. Gamestanden daar, waren 4-11, 11-2, 11-3 en 12 tegen 10. Goed. Dan, zoals beloofd, Twan van Peperstraat in de arena... met de trainer van Ajax, Frank de Boer. Frank, allereerst van harte. Wanneer kon je achteroverleunen? Ja, bij de 3-0 meestal, hè. En, uh... Dan moeten ze wel heel veel goals maken in een uh, kort uh, tijdstip. Die 2-0 viel relatief snel halverwege de eerste helft. Was er duidelijkheid in de ploeg? Van, gaan we door? Gaan we wat consolideren? Nee, we, we bleven doorgaan. Dat vond, ik, uh, dat vond ik wel. Alleen misschien de laatste 10 minuten van de eerste helft uh, vlakten het een beetje af met, uh, met het druk zetten. Na de tweede helft gingen zij ietsje anders spelen, dus dat moesten we even aan wennen. Werden we werden ook slordig, vond ik. We hadden heel onnodig veel balverlies waardoor we hun ja, niet echt grote kansen kregen... maar misschien optisch een beetje ja, meer druk kregen. Maar daarna hebben we het weer goed opgepakt. En dan maak je een fantastische derde goal en dan stoet je natuurlijk de, de 4-0. Waar ben je nou vanavond het meest tevreden over? Nou, vooral zeg maar, de eerste eigenlijk 35 minuten met continu goed druk te zetten... Als je ziet hoe Greg druk zou zetten en Feunen, het was toch lastig omdat je continu met middenveld, maar ook de andere middenvelders probeerde druk te zetten. En je had, binnen een seconde had je de, had je de bal weer en dat vond ik heel goed vandaag, vooral de eerste helft heel goed. De naam van de wiel is gevallen, ja, wel leuk voor hem hè, dat hij de eerste maakt. Ja, een schitterende bal natuurlijk van Christian Eriksen. Maar hij blijft ook heel goed kijken. Als je ziet, de meesten schieten met een vreef Hij plaatst hem echt bewust in de bovenhoek. Nou, dat is kwaliteit. Nu heb je alleen één ding te doen. Na de Europese wedstrijd is er wel eens een beetje een terugval bij Ajax in de competitie. Hoe waakzaam ben je voor de wedstrijd tegen Utrecht? Ja, heel waakzaam. We hebben wat goed recht te zetten. vorig jaar natuurlijk een 3-0 nederlaag zeer terecht. Had eventueel nog hoger kunnen uitvallen. En ja, we zitten nu hopelijk in de stijgende lijn. En dat moet je gewoon doorzetten. En je bent zo goed als je laatste wedstrijd. En als je volgende, volgende, of deze zondag verliest, dan begin je bijna weer helemaal van het begin. En we moeten dit proberen vast te houden. Een mooie wedstrijd in Lyon, hè, over drie weken. Ja, dat is een hele interessante wedstrijd. Ja. Maar daar doe je het voor natuurlijk. Dat je dit soort wedstrijden speelt met dit soort spanningen. Nou, dit was een voorproefje. Maar... Misschien de belangrijkste komt straks nu nog. Dat was Frank de Boer tegen Twan van Peperstraat. Dat wordt inderdaad een belangrijk duel dan. Um, ja, Christian Eriksen, aangeven bij diverse goals. Nu met Angelo Terwiel. Christian, gefeliciteerd. Jullie spelen ook na de winterstop Europees. Ja, heerlijk. Uh, Voelde eigenlijk heel goed. Uh, ja, daarom zijn we ook uh, ja, in deze groep geland. Kun je zeggen van deze wedstrijd? Van tevoren zijn men al van, als je uit 2-0 wint, uh, hier zeker kunnen winnen. Ja, die gevoel hadden we ook. We hadden natuurlijk een goede gevoel overgehouden van, vanuit de wedstrijd. En nu hebben we gelukkig wat met mijn doelpunt gemaakt en het ziet, ja, ziet er gewoon veel beter uit. Ben je op de hoogte van de uitslag van Real Madrid bij Lyon? Uh, ik sta laatste net, was mij 2-0 voor Madrid. Dus uh, ja, we zitten nu uh, op een heel goede plek om, uh, om nog in Champions League te blijven. Dat biedt perspectieven voor die tweede plaats in ieder geval, hè? Ja, zeker. Dat is ook wat we willen. Uh, daar vechten we voor en daar spelen we voor. Dus uh, we willen heel graag in Champions League blijven. Kun je zeggen over je eigen wedstrijd? Ik zag een uh, prachtig hakballetje en ik zag een overstapje, dus betrokken bij twee doelpunten. Uh, ja, dat is ook bijna het enige waar ik goed heb gedaan vandaag natuurlijk. Dus, uh, ik leid nog steeds veel te veel balverlies, maar hij geeft wel een goede gevoel om, uh, om eigenlijk twee assists te hebben. Jij ja, worstelt volgens eigen zeggen ook een beetje met je vorm, maar dit helpt wel hè? Nee, zeker ook uh, tegen Roda begon dit al en uh, nu begint dit ook weer met, uh, met een paar assists. Dus uh, ja, ik begin gewoon beter in mijn veld te komen en, uh, en beter te spelen. Gregory van der Wil maakt een doelpunt. Ook zo iemand die het even nodig had dit, hè? Ja, dat zag je ook gelijk eigenlijk. Hij was, uh, ja, gelijk vanaf het begin was hij, uh, had hij veel energie en uh, ja, heel veel zin in om, uh, om toch te laten, laten zien dat hij heel goed is. Ja. Wat is het nou volgens jou dat Ajax in de competitie zoveel moeite heeft... en zelfs in de beker tegen Noordwijk bijvoorbeeld om de nul te houden... en hier in drie van de vier wedstrijden in de Champions League lukt het gewoon? Uh, ja. Weet ik weet niet, makkelijke tegenstander. <laughs> nee, ik weet niet. Christian Eriksen was dat. Tot nu toe, oh nee, tot zover langs de lijn. Morgen weer om half negen, Europa League met PSV 20 AZ. Straks het oog met Pieter van der Wille. Goedenavond. Ik kreeg een envelop toegeschoven met uh, 75 gulden. Ik weet dat nog goed. Dat heb ik toen aangenomen. Dat was niet handig.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 Kies bijvoorbeeld Fairtrade koffie, thee en chocola bij Deens Supermarkt. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl. Dit is Radio 1.